Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink. We worden met z'n allen steeds dikker. Vier op de tien Nederlanders zitten te royaal in hun vel. Maar hoe erg is dat eigenlijk? Dat zou in dit de dag. Nu is het NMS Journaal met Dorald Megens. Het Openbaar Ministerie wil een nieuw onderzoek naar Volkert van der Graaf. Er zou in kaart moeten worden gebracht hoe groot de kans is... dat van der Graaf weer in de fout gaat. De moordenaar van Pim Fortuyn werd in 2003 veroordeeld tot 18 jaar cel...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 PVV-kamerlid Helder is sceptisch over het onderzoek. Volgens haar is al langer duidelijk dat het risico bestaat dat Van der Graaf nog eens in de fout gaat. En zit staatssecretaris Teven hierachter. Dit is gewoon een staatssecretaris in campagnetijd die nog niet durft te beslissen. We weten allemaal wie verantwoordelijk is voor het openbaar ministerie. En uh, hij heeft zoveel stellige uitspraken gedaan dat hij gewoon gered moet worden. En ik denk dat hij daarom hier echt wel met zijn vingers aan de knop heeft gezeten. CDA-kamerlid Oskam spreekt van een verstandige beslissing van het OM.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 Nazarov kondigde vanochtend zijn aftreden aan. De rest van het kabinet blijft aan tot er een nieuwe regering is gevormd. Het parlement heeft besloten dat er morgen wordt gestemd... over een amnestieregeling voor gearresteerde demonstranten. Dat is een van de belangrijkste eisen van de oppositie. Een andere belangrijke eis werd vandaag ingewilligd. Het parlement stemde in met het voorstel om de antiprotestwet in te trekken.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 Hoe is het met de avondspits? ANWB Wijnandswaan. Die loopt op zijn eind. De meeste files die staan rond Rotterdam. Bij Amsterdam was een aanrijding op de A10 Oost richting Amersfoort. En dat veroorzaakt een behoorlijke file tussen Oud-Zuid en knopend Watergraafsmeer. Zeven 7 kilometer. Drie rijstroken zijn dicht. En op de A20 naar Gouda, daar staat bij Rotterdam Centrum drie kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Zo in Dit is de dag. Waarom vindt het CDA dat Volkert van der G niet dezelfde rechten heeft als elke andere crimineel?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 Van nu af aan geen kaartjes meer voor de administratie. Mijn Parklijnkaart zorgt automatisch voor de declaratie. Zo makkelijk kan het zijn. Parklijn. Goede isolatie begint met kozijnen van Belisol. Kijk op belisol.nl Hier volgt een dringend verzoek. Binnenkort vinden in Sochi de Olympische Winterspelen plaats.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 Radio 1, EO, Dit is de Dag, met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Volkert van de Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn... mag van CDA'er Peter Oskam niet vervroegd vrijkomen. Maar waarom bemoeit hij zich eigenlijk mee? Worden allemaal steeds dikker. Bij 4 op de 10 Nederlanders hangt een groter of kleiner vetrolletje over de boekriem. Maar is dat eigenlijk erg? Rens Klammer zoekt het uit. En vandaag verdedigt cultuurtheoloog Frank Bosman de stelling... We geven vrijwillig en met plezier op internet onze privacy op. Dus Google aanpakken, dat slaat gewoon nergens op. Wilt u mee praten? Twitter dan met de hashtag DDD. Of ga naar onze vernieuwde website ditistedag.nu. Vanavond had president Obama zijn jaarlijkse State of the Union... waarin hij in één klap het rampjaar 2013 moet doen vergeten. Daar gaan we dit uur over praten met Amerika-deskundige Koen Petersen. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Wat zal Obama vanavond moeten zeggen om dat rampjaar inderdaad achter zich te kunnen laten? Ja, hij zal vooral concrete plannen moeten uh, presenteren... die ook haalbaar zijn, die hij kan realiseren... die in wetgeving worden omgezet en die transformatief voor Amerika zijn. Bijvoorbeeld hervorming van de immigratiewetten. Ja, want als hij dat voor elkaar krijgt, dan kan die nog uh, wat betekenen de komende twee jaar? Ja, een, een president die in slaatste laatste termijn zit... heeft steeds minder macht... omdat er toch steeds meer naar de mogelijke opvolger wordt, wordt gekeken. Op het gebied van buitenlands beleid kan hij dingen doen. Maar Obama heeft niet een hele sterke trackrecord daar. Dus daar zal hij weinig indruk mee, mee maken. Meer op de winkel passen. Uh, Republikeinen en democraten willen alle twee dat immigratiewetgeving wordt hervormd. Alle twee met hun eigen reden, maar ze willen eigenlijk uiteindelijk het min of meer hetzelfde. En Obama kan wel een rol spelen om beide partijen bij elkaar te brengen... en wetgeving neer te zetten die echt voor dit langlopende probleem een fundamentele oplossing biedt. Oké, okay, straks na half zeven horen we meer. <middels> Terwijl de koning, premier Rutte en minister Schippers in Rusland zitten... doet minister Jet Bussemaker op 7 februari mee... aan een alternatieve openingsceremonie van het COC in Amsterdam. Goedenavond, mevrouw Bussemaker. Ja, het COC noemt het een vlammend protest tegen het Russische homobeleid. Is het niet een beetje hypocriet dat u erbij bent? Want het COC vindt het heel erg dat uw collega's naar Sochië afreizen. Ja, maar ik ben daar uit solidariteit met de Russische homo-gemeenschap... en betrokkenheid uh, met de Nederlandse homo-gemeenschap... die ook weer directe contacten heeft, die wij ook ondersteunen, ik ook... om ervoor te zorgen dat uh, homo in Oost-Europa zich kunnen ontwikkelen... en steun van ons krijgen. En dat willen we laten merken. Ja, maar het COC zegt, als je dat echt wil laten merken... dan moet je gewoon in een toe toegaan met zo'n zware delegatie. Nee, over die delegatie zijn we het niet met elkaar uh, eens. Maar terwijl ik hier uh, bij die COC ben. Ben zal minister-president Rutte uh, daar, althans, dat is zijn voornemen, het uh, thema ook met Poetin bespreken en kijken of hij met de homogemeenschap al daar ook in gesprek uh, kan. Ja. Dus het feit dat uh, er een delegatie naar de Olympische Spelen gaat, dat doet niks af aan de kritiek die wij als kabinet een en andermaal hebben laten horen over de positie van homos in Rusland. Maar kunt u zich voorstellen dat mensen denken van ja, dat is wel een beetje dubbel? Ja, maar we hebben een boodschap richting de sporters in Rusland. We hebben een boodschap daar te brengen naar de Russische regering. En we hebben hier compassie te tonen met wat we al jarenlang doen. Ondersteunen van de Nederlandse homogemeenschap ook in hun internationale contacten. En dat kunnen we op deze manier duidelijk maken. Ja, zowel Poetin als de homo's te vriend houden. Nee, het gaat echt om de inhoud. We hebben afgelopen jaar, dat heeft collega Rutte een aantal keren gedaan... heeft collega Timmermans een aantal keren gedaan... heb ik een aantal keren gedaan... in het Nederland-Rusland-jaar steeds aangegeven... dat we op heel veel terreinen samenwerken met de Russen... maar dat we ons zorgen maken over de positie van homo's... en over de homopropaganda in Rusland. Oh ja. En het is een protestbijeenkomst he, van het COC? Nee, het is een solidariteitsbijeenkomst. Ah, uh, althans, COC het is noemt het bedoeld. anders. Nou, zij noemen het een vlammend protest. Um, maar het is bedoeld om de betrokkenheid en de solidariteit met de groep daar uh, te laten uh, merken. En uh, zij mogen het noemen zoals zij het zelf uh, willen. Ik stel vast dat we allebei uitdrukking willen geven aan onze zorgen. Ja. Zit u zelf een beetje in uw maag met die zware kabinetdelegatie die die kant op gaat? Nee, want ik denk dat het goed uit te leggen is zoals ik u net heb gedaan. Ja, nee, dat heeft u inderdaad gedaan. Maar vanmorgen in de krant stond dat u een van de mensen was die daar moeite mee had. Klopt dat? U weet dat we over uh, besluitvorming in de ministerraad uh, nooit um, uh, iets kunnen laten horen naar buiten toe. Dus um, we hebben erover gediscussieerd. Er is een besluit uh, genomen. Geen moment getwijfeld, zei de premier. De uh, delegatie naar Sochi en ik ben bij het Homo Monument in uh, Amsterdam. Uh, de premier zei, ik heb er geen moment over getwijfeld. Nee, hij heeft gezegd dat hij er geen moment over getwijfeld uh, heeft. Ik heb gezegd, we hebben er met elkaar over gediscussieerd in de ministerraad. Ja, u heeft wel getwijfeld. Meer zeg ik er niet over. Dat begrijpt u. U ja, dat weet dat ik het allemaal al niet meer. helpt en dat het ook niet goed is voor de besluitvorming. Als we allemaal uh, gaan vertellen wat we op welk moment daar uh, ja. gedacht hebben. Het gaat om het uiteindelijke besluit dat staat. En bij dat besluit hoort, en dat blijf ik benadrukken, dat wij uit zullen blijven stralen. Dat we ook ons zorgen maken over uh, de homopropaganda wet van Paulien. Ja. Een andere vraag. Stel, u was minister van Sport. Was u dan wel gegaan? Ja, want ik ben in de tijd zelf ook als staatssecretaris van Sport naar Peking uh, geweest. Omdat je verschillende verantwoordelijkheden hebt en daar heb je verschillende bewindspersonen voor. Ja, en was dat zinnig achteraf? Dat was zinnig, omdat we daar ook um, met de premier, met mensen daar... met um, uh, gemeenschappen die ik sprak, met studenten, met wie ik heb gesproken... ook onze zorgen over China over uh, hebben kunnen brengen. En met een deel van die mensen heb ik ook nog steeds contact... en kan ik nu nog discussiëren, ook over de positie van homo's, uh, van homo's in China. En, en natuurlijk heeft dat niet alles verbeterd in China... maar het heeft wel de wegen geopend om met elkaar in gesprek uh, te blijven. Minister Jet Bussemaker, hartelijk dank. Graag gedaan. De dag van Renze. Ja, Renze, jij hebt je zorgen gemaakt over je beginnende buikje, heb ik me laten vertellen. <laughs> heb je dat laten vertellen, door wie? Door, uh, nou, ik had dat zelf ook al kunnen zien. Ja, nou nee, ja, ik, ik dacht dus niet dat ik er een had, maar na de bericht vandaag van CBS hè, dat 40% van de Nederlanders uh, te dik is, 30% matig overgewicht en 10% ernstig overgewicht begon ik toch inderdaad eens even nog goed naar mijn eigen navel te staren. <laughs> kon je uh, hem zien nog? Ja. <laughs> ik kon hem nog goed zien. En ook, ja, weet je, ik kijk er naar mezelf... maar ik ook om me heen hier in deze studio. Ik denk, ja, jongens, dat valt toch wel mee? Echt de helft van de, <laughs> de mensen ongeveer zou het dik moeten zijn. Ja, maar zie je dat als je buiten loopt? Nou, ik in ieder geval niet. Dus de vraag is dan, wat is nou precies overgewicht? Ben ik inderdaad, ik heb het even uitgerekend. Dat gaat dan met die Body Mass Index. De BMI. De BMI, daar voer je je leeftijd, je gewicht, je lengte in. Dan komt er een cijfer uit. Als dat tussen de 18,5 en de 25 is, dan zit je oké. Okay, maar boven de 25 val je echt in de categorie officieel overgewicht. Matig. Maar toch. En ik kwam uit op een body mass index van 23,5. Dan zit je aan de hoge kant. Ik zit nog gewoon helemaal safe. Maar vijf kilo erbij. En ik zou echt officieel overgewicht hebben. Nou ja, ik vind dat raar. Ik ben dan wel geen, geen Ari Boomsma. Maar ik ben ook echt niet bepaald mollig. Uh, ik sport regelmatig. Dus ja, ik word toch een beetje bang voor zijn uitslag. En dan vraag ik of heb ik gevraagd aan psychiater en auteur Bram Bakker... of ik me stiekem een beetje zorgen moet maken. Op dit moment hoef je daar geen zorgen over te maken. Maar de kans dat je gewicht de komende jaren geleidelijk steeds iets verder toeneemt, is best wel groot. En dan wordt het na verloop van tijd zeker wel zorgelijk. Maar ik, ik kan het me niet zo goed voorstellen. Want als ik ongeveer 5 kilo zwaarder zou zijn, dan ben ik boven de 25 BMI. Word ik dan sneller ziek? Ja, daar zit het verontrustende. Uh, de, de risico's op allerlei aandoeningen. Hart en vaatziekten, suiker, uh, hoge bloeddruk, maar ook bijvoorbeeld depressie. Die nemen toe naarmate mensen meer gaan wegen. Ik moet echt wel een beetje oppassen om niet in de buurt van die 25 te komen. Nou, je moet goed nadenken over wat je eet en of je, of je niet meer eet dan goed voor je is. Je moet goed nadenken over of je de stressvolle periodes wel compenseert met voldoende rust en ontspanning. Of je voldoende lichaamsbeweging hebt. En dan is je gewicht, als dat blijft, wat het nu is, natuurlijk nooit een probleem. Ja, dus ik ga op vakantie morgen. Nee, het het woord is dus echt wel een beetje oppassen voor mij. En Ik dacht er een beetje over na. Toen dacht ik ook terug aan de lessen kunstgeschiedenis op de middelbare school. En had je In het boek had je die mooie schilderijen van Rubens staan. Hè? Uh, Peter Paul Rubens, de schilder van de zogenaamde Rubensvrouwen. Ja, uh, onder zijn commentator steekt al zijn duim op. En zoals die vrouwen eruitzagen, zagen, dat was in die tijd, de 17e eeuw... was dat echt het schoonheidsideaal. Die waren ook een beetje dik, toch? Zware dik, dat beschrijft de heel mooi Sandra Smallenburg. Zij is redacteur beeldende Kunst bij het NRC. Heel erg mollig, hè? met vooral hele dikke pillen. Je ziet er zelfs de cellulitis gewoon lekker zitten. En uh, wat, wat mij wel opvalt is dat we dames vrij kleine bosjes hadden in verhouding tot de billen. Het zijn voluptueuze vrouwen, maar niet heel erg uh, grote kutmaat. Niet dat er echt hele, hoe zeg je dat, vet kwabben overheen puilen. Maar wel, wel echt, nou ja, wat wij zo'n 20 kilo overgewicht zouden noemen. Ja. Dus de bmi factor daar liep wel tegen de 30, denk ik. Als jij wat vlees op de botten had, dan had je gewoon een grotere kans om te overleven. Om oud te worden. En dat dat was meestal alleen de wat adellijke en rijkere mensen gegund. Dat is een hele andere visie op gezondheid in die tijd. Meer kilo's is juist ook wat extra weerstand. Maar ook in deze tijd kun je best een beetje dik en gelukkig zijn. Zo zegt Julius Jaspers, kok met een flink maatje meer... en bekend van het programma Top Chef. Ja, kijk, natuurlijk het, het flubbert allemaal een beetje. Maar ik, ik vind dat zelf niet zo heel erg. En jouw vrouw is daar ook gewoon is daar gelukkig mee. Je hoeft voor haar niet af te vallen. Ik hoef voor haar niet per se af te vallen omdat ik dan aan de buitenkant een mooier mens ben. Okay. Ze wil wel graag dat ik afval, omdat ze wil dat ik langer bij haar blijf... en niet doodga. Ja, dat is dus wel uh, zijn angst. Aan uh, de buitenkant een mooie mens, zei hij dat nou? Dat wordt hij niet als hij afvalt. Ah, dus okay. daar, daar is het niet voor nodig. Maar goed, hij heeft, een, hij heeft wel echt ook behoorlijk wat kilo's extra. ze dus heeft ook over risico op overlijden. Maar gewoon een klein beetje overgewicht. Hij is. ik zou willen dat we dat weer een beetje omarmen met z'n allen. Oh. Het meest ge gehoorde argumenten tegen is dan meteen geld. Het kost meer de gezondheidszorg. moet al zoveel bezuinigen. Maar de andere kant is: als al die mensen die overgewicht hebben inderdaad iets eerder overlijden, hebben ze ook minder lang zorg nodig. Dus dan krijg je een soort absurde vraag: wat is goedkoper? Echt hard je best doen om dat BMI op peil te houden en dan vijf jaar langer leven? Of gewoon streven naar die paar mooie kilo's extra en dan maar wat eerder dood? Nou, gezondheidseconoom Werner Brouw die zei een jaar of vijf geleden op Radio 1: het programma Kassen dat ongezond leven zorgkosten bespaart. En ik heb even gevraagd aan Bemel, Wanda Bemerman, zij is onderzoeker want dat is het natuurlijk al vijf jaar geleden... of dat uh, standpunt vanuit wetenschappelijk oogpunt nog steeds geldt. Uh, dat zou kunnen kloppen voor mensen met uh, veel overgewicht... die veel uh, te zwaar zijn. Daar is inderdaad van bekend dat zij eerder uh, overlijden. Maar voor de hele grote groep van mensen met overgewicht... denk aan een body mass index tussen de 25 en de 29, geldt dat niet. Voor die groep zie je dat er uh, wel veel vaker ziekte voorkomt... Uh, waarvoor dus ook kosten gemaakt worden maar zie je niet eh, dat ze veel eerder overlijden. Nee, nou ja, oké. Okay. Je kunt er zelfs als je echt wil ook nog de pensioencrisis bijhalen. Die wordt veroorzaakt doordat we langer leven. Als iedereen meer eet, dan wordt het probleem ook weer kleiner. Ik snap, het is wat ongenuanceerd, maar Thijs, ik wil maar even aangeven, als heel Nederland een normaal gewicht heeft volgens die body mass index. Moeten we er niet automatisch ook maar vanuit gaan dat we minder kosten maken en allemaal gelukkiger zijn. Ja, ik denk niet dat je naar de sportschool gaat morgen. Maar ik ga vanavond volieballen. Oh, dat wel. Dankjewel. Ja. Straks, Vookort van de Graaf mag niet vervoegd vrijkomen, zegt CDA Kamerlid en oud-rechter Peter Oskamp. Maar waar bemoeit hij zich eigenlijk mee? Dit was de dag waarop vliegtuigmaatschappij en schaatssponsor Correndon 50% homo-korting geeft aan Sochi-gangers die gaan protesteren. Dus ze kunnen met Correndon naar Sochi heen. Ik geef ze een speciale korting, de homo's, bedoel ik dan. Dat zegt nou? ze nou, Je geeft homo's speciale korting om te protesteren als die mensen daarheen gaan. Dit was de dag waarop er een nieuw multicultureel drama dreigt. wanneer we Oost-Europeanen geen Nederlands leren spreken en boerenkool leren eten. Polen, Tsjechen, Hongaren, Letlanders, Roemenen, Esten, Bulgaren, Moldaviërs, Tsjechiezen, Litouwen. Te veel om op te noemen. Dit was de dag waarop mensen met griep steeds langer blijken door te werken... ...uit angst hun baan te verliezen. Maar of we daar nou zo blij mee moeten zijn? <tie> Dit is de dag waarop er topoverleg is geweest in de Tweede Kamer... over de nieuwe bijstandswet. En dat overleg is een half uurtje geleden afgelopen. Verslaggever Marcel Bril, jij stond op de gang te wachten. Ja. Om te beginnen, wie waren erbij? Het is het bekende gezelschap die de afgelopen tijd... zo vaak bij elkaar heeft gezeten over zoveel onderwerpen. Dat zijn dan de coalitiepartijen PvdA en VVD. D66, ChristenUnie en de SGP van de oppositie. De mensen die dus heel vaak met elkaar afspraken hebben gemaakt. En het waren de fractievoorzitters van al die partijen. En eentje die zit er niet zo heel erg vaak bij en dat is staatssecretaris Kleinsma. En dat komt weer omdat zij over de bijstand gaat. Ja, Wat hebben ze besproken? Over de vraag hebben ze het gehad. Uh, lukt het om een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen voor die uh, bijstandswet? Er zijn erg veel twijfels over. Ook in de uh, Tweede Kamer. Uh, er is al een keer een gesprek over geweest in de Kamer uh, met de staatssecretaris. Daarvan uh, zeiden de partijen die nu ook aan tafel zitten onder andere van ja, er zijn nog zoveel vragen. Er is nog zoveel onduidelijkheid. Uh, laten we uh, het maar even op gaan schorten. En in januari verder gaan praten. Nou, dat is nu dus in de achterkamertjes gebeurd. En een van die punten waar zoveel kritiek op is, is over de vraag of je nou bijstandsgerechtigden echt moet verplichten om een tegenprestatie te geven voor hun uh, uitkering. Ja. ja, nou ja, en uh, daarvan uh, zeggen de partijen die aan tafel zitten, ja, moet het nou echt wel verplicht en um, mogen de gemeenten nu eigen ruimte nemen om dat in te gaan vullen? Ja, dat zijn dus de eisen die de coalitie uh, aan moest horen en vandaar dat ik ook maar eventjes gevraagd heb aan uh, de coalitie politiepartijen, PVDA en VVD, hoe zij naar het overleg kijken. En Diederik Samsom van de PVDA die is vrij optimistisch. Nou, ik denk dat we er wel uit gaan komen. Gaat de wet erg aangepast worden als het om de bijstand gaat? Dat weten we pas als het klaar is. Maar wat is uw inschatting? Nou, daar kan ik geen inschatting van geven totdat het klaar is. Nou, u zegt we zijn er bijna, dus u heeft wel een aantal dingen op papier gezet vermoed ik. In de laatste tijd kan er altijd nog veel veranderen of weinig. Dus wat er precies gaat veranderen, dat hoort u als het helemaal afgerond is. Mevrouw Kleinsma heeft dus nu uh, huiselijk meegekregen... dat ze weet uh, welke dingen ze rekening mee zal uh, moeten houden... en hoe ze eventueel uh, andere partijen uh, uh, wel of niet kan overtuigen. En dat is aan haar om dat volgende week te gaan doen. Uh, er is niet sprake van een, uh, een akkoord, want we hebben een herfstakkoord. Financiële kaders en de inhoud van de wetgeving... gaat gewoon regulier in een debat. Om wat voor een, uh, punten gaat het dan? Waar praat u precies over? Nou, weet u, het leuke van dit soort overleggen is... Dat wij ze uh, onderling houden om te zorgen dat we van elkaar weten hoe het zit. Maar is het voor u acceptabel dat de maatregelen minder streng worden dan ze opgeschreven staan in het regeerakkoord? Uh, wat voor mij wel of niet acceptabel is... dat hebben ze uh, ook de andere partijen vandaag kennis van uh, kunnen nemen. En maar, u gaat volgende week in het debat zien hoe dat Welke uitmog. boodschap heeft u aan de ja. staatssecretaris meegegeven? Uh, ik heb de, de staatssecretaris de VVD-boodschap meegegeven. En, dat u kunt, is... en u kunt blijven vissen naar de inhoud daarvan. Dat hebben wij in het overleg hier uh, net, uh, net met elkaar gewisseld. Maar dat ga ik niet voor de camera doen. Ja, dat moeten we dus nog allemaal even afwachten. Staatssecretaris Kleinsma, die liet wel doorschemeren toen zij naar buiten ging... dat de heus al wat aangepast gaat worden. Maar goed, volgende week waarschijnlijk dus een debat hierover in de Tweede Kamer. Dankjewel, Marcel Berul vanuit Den Haag. Een proefverlof voor de moordenaar van Pim Fortuyn, dat maakt wat los. Nee, dat vind ik geen goede zaak. Ik zou die man gewoon laten zitten. Proefverlof, dat vind ik veel te vroeg. Voor hem niet. Hij komt vrij, hoe je het ook wendt of keert. Peter Oskam, Tweede Kamerlid voor het CDA. Hij zit helemaal niet eens met een eventuele vrijlating van Volkert van de Graaf. Straks om zeven uur is er een plenaire debat over in de Tweede Kamer. Meneer Oskam, goede avond. Goedenavond. We bemoeit u zich mee? Nou, ik bemoei me ermee omdat het tot de politieke agenda is gekomen... omdat er in november heel veel reuring is geweest... over het uh, proeven van uh, Volkert van de G. Ik moet er even bijzetten dat we in 2008 de wet hebben veranderd als wetgever. En dat toen is gezegd, je komt pas vrij als je dat verdient. Dat betekent dat je je goed moet gedragen in de gevangenis. Ja. En dat als je weer terugkomt in de maatschappij... dat de kans op herhaling erg klein is. Nou, ja, maar, maar we van hebben de... een rechter en een OM en zo om dat te beoordelen, toch? Het is aan het OM om dat te beoordelen. Uh, en het OM... Beslist of ze het aan de rechter voorleggen. Ja. Dat is toevallig vandaag uh, uh, bekend geworden dat het aan de orde is. Dat het ook maar ministerie onderzoek doet naar de kans op herhaling. Ja. Alle reden om je als politicus er nog een tijdje niet mee te bemoeien lijkt me. Nou, er zijn mij vragen gesteld over uh, uh, hoe de procedure is, daar heb ik uh, antwoord op gegeven. Niet alleen dat. Ik heb ook gevraagd wat ik er persoonlijk van vond. Ik heb gezegd van nou, dat ik het gelet op het feit dat hij geen verantwoording voor zijn daden heeft genomen en niet meewerkt aan dat begeleidingsprogramma, dat er alle reden is om dat verder uit te zoeken. Uh, ja, Zou je hem niet vrij te laten, heeft u ook gezegd, toch? Nee, zolang niet duidelijk is dat er geen gevaar voor recidive is, vind ik niet dat hij vrij moet komen. Maar ja. om, en op, dat heeft ermee te maken dat het om een zeer ernstig feit uh, gaat. Maar ook om het feit dat hij geen verantwoording voor zijn daden neemt. En op het moment dat de reclassering of degene die hem gaan begeleiden... zeggen we willen onderzoek doen naar een aantal aspecten... dat hij daar dan niet aan meewerkt. En dat geeft mij geen goed gevoel. Nee. En dat, nee, is... dat snap ik allemaal, maar u bent zelf rechter geweest. U weet als geen ander hoe die verhoudingen liggen in ja. een uh, rechtsstaat. Z zeker. Zou u zich er dan niet buiten moeten houden totdat uh, de rechter heeft gesproken? Uh, nou, nee. Zou dat het, iets chique zijn geweest? Nee, want de rechter is misschien helemaal niet aan zet. Standvons... Ah, ja, nee, maar dan ligt het bij het OM en dan kunt u ook uw mond houden, toch? Nou, nee, want uh, de, de, het OM is een uitvoerende instantie voor wat betreft straffen. Wij hebben die wet veranderd vijf jaar geleden of zes jaar geleden. En wij willen natuurlijk ook weten hoe dat loopt. Ik zal dadelijk ook in het debat aan de staatssecretaris vragen hoe het in andere gevallen is ook mensen die niet meewerken aan het programma... of die desondanks toch op vrije voeten komen. Dus ja. het gaat niet alleen om Volkert van de G. Het ah. gaat om de hele trits van mensen die uh, eerder vrij willen komen... maar niet meewerken aan uh, hun begeleiding. Ja. Heeft u als rechter wel eens meegemaakt dat een politicus zich ermee bemoeide? Nou, eigenlijk niet. En uh, dat doen Oei. we ook zo min mogelijk. Ah, het we was we... nu echt nodig. Nou, dit, dit is heel anders. Dit is niet een rechtszaak. Dit is een uitvoeringsbeslissing of uh, Volkert van de G... eerder vrij moet komen of niet... Mij is gevraagd hoe de procedure is. Dat heb ik bij Paul en Witteman heb ik dat netjes uitgelegd. Ja. Verder is gevraagd hoe wij, uh, welke lijn wij volgen. Ja, wel, we maar er worden u heel met... vaak nee, vragen nee, gesteld. Nee. En soms zegt u dan, het is onder de rechter. Daar geven we geen antwoord op. Nee, dat klopt. Als er een rechtszaak is... en het is onder de rechter, geven we er geen antwoord op. Het is nu niet onder de rechter. Dus het is het macht, onder de... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, Het is oh. onder de staatssecretaris. En het is aan het openbaar ministerie of zij wel of geen vordering doen. En ze doen nu heel verstandig... door dat gedragsdeskundig onderzoek te bepalen. Ja. En daar komt uit of Volkert van de, GV, uh, van de G gevaarlijk is. Is die gevaarlijk, komt die niet vrij. Nee. Is die niet gevaarlijk, dan komt die wel vrij. En daar kan ik vrede mee hebben. Dank Bosman. Bent u niet ergens uh, kwetsbaar voor het verwijt van populisme? Het lijkt een beetje makkelijk scoren... op een heel gevoelig onderwerp in de samenleving. En de CDA staat er qua peilingen erg goed voor... Ja, wat mij betreft heeft, er geen, uh, heeft het er eigenlijk niets mee te maken. Er zijn geen uh, landelijke verkiezingen. Er uh, zijn kijk, wel verkiezingen hoor, Nee, nee, nee, nee, nee. landelijke, Ik leg maar het verkiezen. uit als oud-rechter, ik leg uh, uit hoe de regels zijn. Waar het mij om gaat is, is dat we uh, in 2008 met elkaar hebben afgesproken... je komt pas vrij. Nee, dat heeft u net verteld. Nee, ja. Maar snapt u onze opwinding een beetje? Nou, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk helemaal niet? Nee. nee. Nou ja, jammer Frank. Ja, nou ik, ik, ik denk dat dit toch een beetje, ja, PV, PVV en CDA pleiten samen om deze zaak opnieuw tegen het licht te houden. En ik vind het toch niet zo chic in de beschaafde samenleving waar we met z'n allen afgesproken hebben dat we dit soort dingen netjes nou. bij de rechter en OM laten. Ik zal, het ik, nog, ik, vind, ik zal het nog één keer uitleggen. De PVV, die <lacht> Wij vindt... luisteren nog één keer, nee? Ik zal het uitleggen. De PVV wil niet dat Volkert van de G vrijkomt. Dat is de lijn van uh, de PVV. Het CDA wil niet dat Volkert van de, uh, uh, van de G vrijkomt... op het moment dat hij nog gevaarlijk is. Dat moet onderzocht worden als daar uitkomt dat er geen risico is of een, een aanvaardbaar risico, dan vinden wij het geen probleem dat Volkert van de G... net als alle andere gedetineerden die aan de beurt zijn om vrij te komen... dat die vrijgaan. Maar okay. dat geldt ook voor gevangene X, Y of Z. Als zij niet meewerken aan hun programma... dan moet daar een onderzoek naar worden ingesteld waarom dat zo is... en of er gevaar is. Dus... Wat mij betreft gelijke monniken, gelijke kappen. Er is geen sprake van populisme. Okay. Alleen deze zaak is natuurlijk heel gevoelig. En daarom vindt iedereen uh, dat, het, uh, dat er een hetze wordt gemaakt. Maar zo is het niet. Tot u sprak, Peter Oskam. Tweede Kamerlid voor het CDA en oudrechter. Dank u wel. Graag gedaan. Straks, Frank Bosman. Hij vindt het maar raar dat het Nederlandse college... bescherming persoonsgegevens Google wil aanpakken... omdat ze onze privacy zou schenden. Ik ga naar Management omdat ze er alles hebben...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 Iedereen kan zo beginnen op robeco.nl. Nu met 50 euro startgeld. Dit is Radio 1. Het is half zeven, Dorot Negens met het nos journaal Onafhankelijke experts waarschuwen dat Groningen niet veiliger wordt... door de maatregelen van minister Kamp. De NOS sprak drie deskundigen en die noemen het kabinetsbesluit onverantwoord. Het kabinet wil de gaswinning in het meest kwetsbare gebied... rond Loppersen met 80 terugbrengen... en de gasproductie elders op peil houden. De Oekraïense president Janukovic heeft het ontslag van premier Azarov geaccepteerd... en de eerste vicepremier Arbuzov naar voren geschoven als demissionair premier. Azarov kondigde vanochtend zijn aftreden aan. De rest van het kabinet blijft aan tot er een nieuwe regering is gevormd. Minister Schulz vindt dat ze netjes heeft gehandeld... door een deel van haar portefeuille over te dragen aan staatssecretaris Mansveld... De man van Schulz heeft aandelen in een windturbinebedrijf. En de minister wilde voorkomen dat er een schijn van belangenverstrengeling zou ontstaan. Het bedrijf ontwikkelt turbines voor onder meer de Afsluitdijk en de Oosterscheldekering. Schulz is als minister verantwoordelijk voor deze waterkeringen. En burgemeester De Pla van Heerlen wil coffeeshop The Brothers voor een jaar sluiten. Directe aanleiding is de schietpartij vorige week in de buurt van de zaak. Is het vierde incident in korte tijd rond die shop zegt de gemeente. De eigenaar van The Brothers is gisteren op de hoogte gebracht. En De Pla wil dat de wietwinkel uiterlijk volgende week dicht is. Dat zijn de hoofdpunten. Het weer met Gerrit Hiemster. De regen in het westen van het land is aan het wegtrekken. En dan wordt het vanavond en vannacht overal helder. Het klaart op en de temperatuur die daalt flink. In het noordoosten wordt het het koudst. Boven de sneeuw die daar nog ligt, min zes kan het worden. Waar geen sneeuw ligt, wordt het 0 tot min 3. En in Zeeland en dicht bij zee wordt het plus 2. Vannacht blijft er vrij veel wind staan uit oost tot zuidoost. Morgen begint de dag koud. En omdat er veel wind is, voelt het sowieso koud aan de hele dag. Dus muts en handschoenen zijn wel nodig, denk ik. In het noordoosten blijft het de hele dag een paar graden vriezen. Daar wordt het dus een ijsdag. In de rest van het land wordt het plus 1 tot plus 5. De hoogste temperaturen in het zuiden van het land. Het blijft droog en er is morgen veel zon. De wind waait morgen uit het oosten... is matig tot vrij krachtig windkracht 4 tot 5... en aan zee en op de warren krachtig windkracht 6. Namorgen blijft het nog een paar dagen wintersweer... met in de nachten op veel plaatsen matig vorst, Maar in het weekend verdwijnt het winterse weer... Zaterdag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Zondag opklaringen en een enkele bui. Het wordt dan overdag 4 tot 8 graden. Het was een korte winter. Verkeersinformatie, Wijnandswaan. De avondspits lost snel op. Ten zuiden van Amsterdam staat nog wel een behoorlijke file... op de A10 zuidrichting Amersfoort... tussen Osdorp en Duivendrecht, 7 kilometer. Na een ongeluk, maar de weg is wel weer open... Op de A16 van Breda naar Rotterdam... nog vier rijden tussen Ridderkerk en Knoopend Terbrechtseplein... zijn daar uh, twee ongelukken gebeurd op de parallelbaan. En bij Knoopend plein zijn twee rijstroken dicht. slotte de A50, Eindhoven richting Os... tussen Industrieterrein Eckersrijd en Sint-Oederode, drie kilometer. En ook dat komt door een ongeluk. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Wat moet de Amerikaanse president Obama vanavond in zijn State of the Union zeggen... om te voorkomen dat zijn presidentschap als een nachtkaars uitgaat? Daarover zometeen Amerika-deskundige Koen Petersen. En hoe kon het dat een vrouw tien jaar lang dood in haar appartement lag... voordat iemand haar miste? Slaggever Ferdinand Kopjan wilde het weten... en ging twee maanden in haar wijk rotterdam Delfshaven de wonen. Wilt u meepraten? Twitter dan met de hashtag DDD... of ga naar onze vernieuwde website dit is de dag, nu. Zeg het maar. Vandaag met Frank Bosman. Frank, jij wilt het met ons hierover hebben. Wat is er nu bekend over jou en mij? Kijk, ik ben een goede burger en met mij is niets mis. Vind je het niet erg dat jouw gegevens dan zo in het openbaar worden genoemd? Nee, ik denk dat het wel makkelijk is om dingetjes terug te vinden... als je iets stouts gedaan hebt, toch? Onbeperkt verzamelen van informatie door de Googles en Facebooks van deze wereld... moet stoppen en strengere Europese regels gaan daar volgens Jacob Koonstam... van het College voor de Bescherming van Persoonsgegevens voor Zorgen. Bij ons commentator Frank Bosman. Frank, hebben we over een paar jaar een soort... Privacy paradijs. Nee, dat denk ik niet, want uh, kijk, privacy schendingen... He, of door de overheid, of vanwege veiligheidsredenen... of vanwege allerlei grote Amerikaanse bedrijven... die onze cookies en onze beweging op internet willen volgen. Kijk, dat is allemaal best problematisch, snap ik ook wel. Maar we kiezen er zelf voor met z'n allen. Wij willen dat onze privacy uh, geschonden wordt. Ten eerste gooien we zelf elke scheet die we laten op internet. Dat is een beslissing van iemand zelf. Ja, dat klopt. Maar aan de andere kant ze willen wij als burgers... We willen en veiligheid, we willen beschermd worden tegen terrorisme... Daar vragen we met z'n allen voor. Dat kan de overheid allemaal niet meer geven. Die we vragen erom. Maar de enige manier die de overheid op kan reageren. is door de hele boel af te gaan luisteren. En dat willen we dan weer niet. Maar dat is wat anders dan Google en Facebook. Hoor. Ja, precies. Dat is het tweede element. Ja. Want we willen natuurlijk uh, niet dat al onze bewegingen op internet. Uh, opgeslagen worden in een of ander superprofiel in Amerika. door Google of Microsoft, iets dergelijks. Maar aan de andere kant zijn wij wel verschrikkelijk blij de hele tijd. dat al die slimme zoekmachines en al die slimme gadgets. die we allemaal in onze zakken hebben zitten, allemaal zo goed met elkaar kunnen communiceren. En dat je net het goede restaurant voorgeschoteld krijgt. Dat je net de goede schoenenmaat voorgeschoteld krijgt. En het apparaat weet precies waar je bent. Etcetera, etcetera. etcetera. vinden we allemaal verschrikkelijk makkelijk. Dus jij ja, zegt, we willen twee dingen tegelijk. We, we willen alles precies. Eh, altijd en, en overal. We willen kan niet alles tegelijk hebben. Hè. En dat is, dat is, dat is hebberigheid. Hè. Hebzucht, het rupje nooit genoeg. En dat zijn we met z'n allen. Dus ik vind privacy best belangrijk. Maar kennelijk vinden wij als samenleving... de lusten nog altijd groter dan de lasten. Ja, maar ik wil Google en Facebook gewoon gebruiken... voor de dingen voor ze willen gebruiken. En ik wil verder niet... in de maar die dingen zijn toch niet gratis? Als jij Google wil gaan gebruiken... en dat is een fantastische zoekmachine... en ping, je krijgt alles, hè, Google weet alles... denk je dat het ding voor niks draait? Die gasten moeten ergens aan geld komen. Aan ja, reclame. Oh ja, alleen met reclame. Nee, maar dat, dat werkt niet. Wij, wij, zijn er, wij gaan ervan uit dat dat we op internet krijgen allemaal gratis is. Dat die hele geavanceerde technologie... met bedrijven waar duizenden werknemers werken... dat het allemaal maar gratis is. Ja, maar hoe zeg dan tegen mij dat dan? het geld kost. Ik hoef niet te betalen, dus dan denk ik dat het gratis is. Ja, maar hoe naïef kan je dan zijn? Behoorlijk. Ja, dat merk ik eigenlijk. Hm. Ik, zal je, ik zal je daar ook wel even uitleggen hoe je ja, grote mensen Er zijn veel meer mensen dan thuis die er zo over denken. Uh, ja, dat is misschien wel zo. Maar dan is dit programma om ze wakker te schudden. Dus of je accepteert dat je bij wijze van spreken, zal maar even zeggen, afgeluisterd wordt. Maar alles wordt wel voor je geregeld en dat vinden we heel prettig. Of we vinden dat vervelend dat we zeg maar afgeluisterd worden en gevolgd. En dan moeten we ook niet al die leuke, lekkere gadgets nee, gaan hebben. Dus jij zegt als je het niet wil, dan moet je gewoon niet met Google werken. Dan moet je geen gebruik de... maken van Facebook. En dan, de, en dan moet je dus heel veel moeite gaan doen. Hè. Dus de, de, de Piratenpartij maakt er onder andere veel reclame voor. Dan moet je met Tor-netwerk gaan werken. En dan moet je gaan werken met allerlei encryptie-versleutelingsprogramma's. Daar moet je dus heel veel moeite voor doen. Ja. Als je daar te lui voor bent, wat ik me voor kan stellen, ik ben er ook te lui voor. Zeur dan niet. Ja, jij betaalt die prijs met liefde. Ik betaal die prijs met liefde. Ja. Uh, ben je niet bang voor een soort big? Samenleving. Nou, die Big Brother-samenleving die is er al, hoor. dat is geen toekomstbeeld. Die is vandaag. We hebben hem zelf gekozen. En elke klik nee, op een Google Link nee. en elke klik van een internetaankoop... kiezen we een heel klein beetje meer voor die Big Brother-samenleving. Ik heb daar niet voor gekozen. Ik wil gewoon boodschappen doen nee, via internet. Nee, je kiest er niet voor, maar je doet het wel. Hmm. Dus je kiest er eigenlijk wel voor en je weet niet dat je ervoor kiest. Maar nu iedereen die naar dit programma luistert, die, die weet het nu. Het. Die kan nu een keuze maken. Koen ze? Ja, dat ben ik. Ja, maar wat denkt u? Heeft hij gelijk? Heeft Frank gelijk? Nou ja, wat je in Amerika ziet is dat de Amerikaanse geheime dienst gebruik maakt van databases die in bedrijfshanden zijn om informatie over burgers te verzamelen. Voor de nationale veiligheid, zegt Obama. En daar zit ook denk ik wel voor een deel wat in. Waarschijnlijk uh, wel. En, en, en het is niet transparant. En ik denk dat dat wel een van de problemen is. Uh, dat geheime diensten gebruik maken van data van bedrijven is uh, prima, denk ik. Maar wees transparant over wat je doet. En ja. kies er dan als burger voor of je met die bedrijven zaken wil doen. Dat zou wel heel chic zijn uh, als bijvoorbeeld Google zou zetten, gewoon bovenaan zoekpagina. Wij bieden u deze diensten aan. Maar bedenk wel, alles wat u op onze ja. site doet, dan, oh, ben, je vind, dan ben je mooi. transparant. Ja. En ja. tegelijkertijd kan niemand dan meer zeggen, ja, dat wist ik niet. of nee. Net zoals tijdens net zei, je ja, heb ik niet voor gekozen. Dat kan er niet meer, want het staat er keurig boven. Ik vind het een mooie oplossing. Ik vind ik een mooie oplossing, nou, nou, daar hebben het eens. Dank je al. Vannacht spreekt Obama de State of the Union uit voor het Amerikaanse congres. In deze toespraak presenteert de Amerikaanse president zijn plannen voor het nieuwe regeringsjaar. Met nog twee jaar presidentschap voor de boeg... moet Obama voorkomen dat zijn regering uitdooft als een nachtkaars. Bij ons, u hoorde net al, Amerika-expert Koen Petersen. Ja, wat moet Obama vannacht zeggen om zijn carrière aan de praat te houden? Ja, hij moet vooral uh, dingen zeggen die ertoe leiden dat er nog wat concreets uh, gebeurt. Uh, Obama heeft in zijn eerste termijn de gezondheidszorg uh, hervormd. Dat is echt heel erg knap. Dat is het enige historische wat hij echt heeft uh, gedaan. En ook met een hoop gedoe. En met een hoop gedoe, maar dat hoort er Want altijd een het, beetje duw bij. En die website als, doet die website dit inmiddels goed? Um, het, begint, het begint steeds beter uh, uh, te werken. Hè? De, de, de marktplaats voor de, voor de zorgverzekeringen. Maar dat, het feit dat hij dat door het congres heeft gekregen en aanvaard heeft gekregen is heel erg knap. Want veel zegt. voorgangers ja. hebben, dat, uh, hebben dat niet uh, gekund. Maar één prestatie maakt nog geen goede president. Jimmy Carter was in de jaren zeventig president... en was de eerste die een vredesakkoord tussen Egypte en Israël wist te realiseren. Daar is Obama ook mee bezig, toch? Kerry, die zit elk weekend zo'n beetje in het midden oosten Ja, maar de handtekeningen zijn niet gezet. Carter kreeg het wel voor elkaar en was voor de rest een desastreuze president... omdat de rest van zijn beleid niet goed was. Obama doet het wel wat beter dan Carter, zeggen de critici... maar hij heeft eigenlijk maar één ding waar hij echt heel erg trots op kan zijn. En voor een toetermer, een president met twee termijnen, is dat niet genoeg. Dus hij zal proberen wetgeving voor elkaar te krijgen die echt tot iets concreets leidt. En de verwachting is dat hij daar vooral op het gebied van immigratiewetgeving... zal proberen doorbraken te forceren. Want dan heeft hij wel de Republikeinen nodig, hè? Ja, en het interessante is, Democraten en Republikeinen zijn vaak tot op het bot verdeeld. Maar beide willen op dit vlak hervormingen. De Democraten, omdat ze het inhumaan vinden dat zo'n 10 tot 15 miljoen Amerikanen... althans mensen in Amerika, illegaal zijn, zo'n kleine 5 procent van de bevolking... Republikeinen willen een doorbraak maken, electoraal gezien, naar uh, de groepen die daar he, legaal mee worden geassocieerd. Dus de Cubanen, de Mexicanen, et cetera. Uh, dus beide willen daar wat, uh, wat doen. Dus een goede, kant voor uh, dus een goede kans voor Obama klaar, om, uh, om een brug te slaan. Ja. Het nadeel daarvan is wel weer dat Obama dan wel concessies zal moeten doen aan de Republikeinen. En ten opzichte van de idealistische verwachtingen van de heilige Obama... zal het wel weer betekenen dat zijn achterban teleurgesteld zal zijn. Want hij zal concessies moeten doen waar zijn achterban niet op zit te wachten. Ja, en uiteindelijk kan daar wel een wetsvoorstel uitkomen... waar ze allebei blij mee zijn, denk je? Ja, dat is ook nodig. Zou want, kunnen. Uh, de Senaat wordt beheerst door een meerderheid van democraten... en het Huis van Afgevaardigden door een meerderheid van republikeinen. En beide huizen moeten die wetgeving aannemen. Dus het moet van beide partijen komen. Obama kan een brug slaan. Hij heeft niet een track record dat hij er heel succesvol in is. Dus het is een beetje afwachten. Ja. Maar uh, als hij dat voor elkaar krijgt... dan zou hij toch nog als een waardig president afscheid kunnen nemen. Ja, hij kreeg vorig jaar veel tegenslag te verwerken. Het schandaal rondom de NSA, problemen met Obamacare... en een shutdown bij de overheid. Maar als de Congress does niet fulfill. Het is responsabiliteit om een budget te passen. Vandaag zal veel van de overheid worden gesloten. En nu de Amerikaanse politieke dus niet in is geslaagd om het eens te worden over die begroting voor komend jaar, is de overheid dicht. NSA gate woekert voort. Vandaag bleek dat kanselier Merkel al sinds 2002 in de gaten wordt gehouden door de Amerikaanse inlichtingendienst. Amerikanen zijn en blijven onze beste vrienden, maar zo gaat het niet. Obamacare is opnieuw in de problemen. Op de website waarop dat allemaal is te regelen, kun je moeilijk inloggen. And I take full responsibility for making sure it gets fixed ASAP. Ja, echt alles leek fout te gaan, hè, vorig jaar met hem. Ja, klopt. En in de beeldvorming bevestigt hij dat eigenlijk ook heel erg... omdat hij de neiging heeft om, als er iets verkeerd gaat... anderen de schuld te geven. Hij is verantwoordelijk. Hij is de baas van de uitvoerende macht... van de overheid, van ja. de ambtenaren. En gaat wat verkeerd hebben, hebben ze het gedaan. Ze hebben hem niet geïnformeerd. Ze hebben verkeerd getaxeerd. Beetje Ronald Koeman bij Feyenoord. Ik heb geen verstand van voetballen... maar uh, het, zal ongetwijfeld, uh, het zal ongetwijfeld waar zijn. Uh, hij wordt ook wel de bystander in chief genoemd. Hè. In plaats van dat hij de executive is van uh, de uitvoerende macht... wordt hij een beetje gezien als iemand die erbij staat. Hij kijkt ernaar en hij wacht wel of er goede berichten uitkomen. Nou, maar of niet. had die keuze, had hij het ook anders kunnen doen? Hij is verantwoordelijk ervoor en hij moet het zo inrichten... met de benoeming van topambtenaren en politici op cruciale posten... dat hij de informatie krijgt om goede keuzes uh, te maken. En er zijn met al die schandalen altijd twee opties boven de markt gaan hangen. Of hij wist ervan en dan heeft hij het overheidsapparaat gebruikt... voor verkeerde doeleinden, ja. met verkeerde bedoelingen. Of hij wist er niet van, maar dan is hij niet in charge... van hetgene waar hij wel verantwoordelijk voor is. En in beide gevallen is dat geen teken van aanbeveling. Nee. De, het kan al goed komen, zeg jij... als hij die immigratiewetten doorkijkt. Dan is hij dan de president geworden... van wie we dachten dat hij het zou worden... of valt het toch gewoon tegen? Nou, ik denk dat hij dan ongeveer op een zeventje uh, uitkomt. Wat met alle complexiteit van de baan... totaal geen slechte score is, maar de verwachtingen waren nee, want, in Nee, ja, wacht even jij zegt. Als, als hij dat waarmaakt, dan is het gewoon niet slecht redelijk gedaan. Ja, dan heeft hij het redelijk gedaan. Hij heeft redelijk op de winkel gepast. Je kunt altijd wel zeggen hij het meer kunnen doen... of hij had andere dingen kunnen doen. Maar als hij redelijk Amerika door ook de slechte economische tijd heeft getrokken... en met twee oorlogen in Afghanistan en Irak... toch redelijk, uh, een redelijk goede oplossing daarvoor heeft gevonden... plus één grote wetgeving in zijn eerste termijn... en één grootste wetgeving in zijn tweede termijn... Er had meer ingezeten en de verwachtingen waren hoger gestemd. Maar dan heeft hij het heel behoorlijk gedaan. Ja, en hoe belangrijk is vannacht daarin, de State of the Union? Die is belangrijk omdat hij daar de publieke opinie mee kan uh, vormen. Obama kan zelf nooit meer gekozen worden. Maar de mensen die hem uh, die wetgeving moeten geven, wel. En als hij de pub public support weet te mobiliseren... zodat die mensen in de senaat en in het huis zeggen... we stemmen mee, want anders sturen onze kiezers ons naar huis... dat is het effect dat hij kan bereiken. En dat zal hij ook uh, proberen na te streven. <middels>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 Ja, maar wel de toekomst zoals zij die zien. En dat hebben ze ook al gedaan. Ze hebben een aantal principes neergelegd. Maar ja, dan gaat het volgens de regering... vooral over het bestrijden van het terrorisme en dergelijke. En niet over een overgangsregering. En dat is nou juist wat uh, de oppositie wil. Dus daar hebben ze nu de tijd gehad om over na te denken... tijdens die uh, afgezegde middagsessie. Gaan ze morgen over verder praten. Ja. Gisteren duurde het overleg maar een half uur. Gaat de top nu als een nachtkaars uit... of wordt er nog verder gepraat de komende dagen? Ja, er wordt nog verder gepraat, maar de problemen die stapelen zich zo'n beetje op. Want uh, ze willen nu gaan praten over hoe het verder moet met Syrië. Maar dat, ja, dat weten we eigenlijk al. Daar lopen de meningen zo ontzettend over uiteen. Uh, er ligt wel iets, een document aan de basis van die gesprekken. Genève 1, de afspraken die daar gemaakt zijn... Uh, daarin staat onder andere dat er een overgangsregering moet komen... met mensen erin waar iedereen zich in kan vinden. En dus zegt de oppositie... dat betekent dat wij nooit zullen accepteren dat Assad daarin zit. En voor hem is dus geen plek. Ja, de regering wil daar niks van weten. Dus dat gestergel over en weer, dat is uh, vandaag zo'n beetje doorgegaan. Dat schijnt in een ijzige sfeer gegaan te zijn. En daar gaan ze morgen mee verder. Ja, er zouden voedseltransporten worden toegelaten tot de oude stad van Homs... die al ruim een jaar is belegerd. Zijn die aangekomen, weet jij er iets van? Nee, zijn niet aangekomen. En die vrouwen en kinderen die naar buiten gelaten zouden worden... daar is ook nog niks van gezien. Dat waren de kleine succesjes, de halve stapjes... voorwaarts uh, volgens voor Laktrabe Rehimi... de speciale VN-gezant van zondag. Uh, die kleine stapjes. En ja, daar is niks van terechtgekomen gisteren niet. En vandaag ook niet. Die uh, voedseltransporten, twaalf vrachtwagens... met uh, voedsel en medicijnen voor een maand... Uh, voor de mensen in de oude binnenstad van de Homs. Ja, die staan nog altijd te wachten. En de spelbreker lijkt hier de regering te zijn... die opeens... De ijs op tafel heeft gelegd, dat uh, andere gebieden waar uh, hun mensen belegerd worden, dat daar dan ook iets verandert. Ja, en de, de huilende derde in dit geval, dat zijn die duizend, tweeduizend, drieduizend mensen, waaronder die Nederlandse pater, die nog altijd in het uh, oude stadcentrum van de Homs zitten en echt honger lijden. Daar zijn al mensen doodgegaan. Ja, we hopen dat het snel ophoudt. Dankjewel, Sander van Hoorn. Take all the blame For the choices that Met let go. Vanavond Maat, maakt dit is de dag zijn debuut op televisie... met een nieuw programma op Nederland 2. Jos de Jager en Ferdinand Kopjan uh, maakten de reportage nooit meer eenzaam. Aanleiding is het treurige bericht van eind november... toen in Rotterdam-Delshaven een vrouw werd gevonden... die al tien jaar dood in haar huis lag. Een vrouw heeft tien jaar lang dood in haar huis gelegen. Tien jaar, is dat niet normaal? Onderzoek van de forensische Regisseurs heeft uitgewezen... Dat, uh, dat de mevrouw in 2003 is overleden. Ik kan het niet begrijpen... Ja, welkom Ferdinand Koppejan. Jullie hebben uh, hier een reportage over gemaakt. Want toen je dit bericht hoorde, wat dacht je toen? Ja, toen dacht ik van hoe, ja, het eigenlijk hetzelfde als wat die meneer zegt. Tien jaar. Hoe is het mogelijk uh, iemand die tien jaar lang niet gemist wordt? Hoe moet er bijvoorbeeld de laatste jaren van haar leven zijn geweest? Ze moet in totale eenzaamheid zijn geweest en. Sommige mensen zeggen dat kan zelf gekozen zijn. Uh, maar als je zo'n keuze maakt, is er altijd wat aan vooraf gegaan. Ja, ik was er wel een beetje van ondaan, En ik wilde heel graag weten van hoe kan dat nou? Ja, het verhaal zelf van hoe dat kon bij deze mevrouw... dat is wel uh, aan de orde geweest in radio- en televisie-uitzendingen. Maar het verhaal van, uh, van die eenzaamheid, hoe ontstaat eenzaamheid? Uh, hoe komt het dat het juist daar in die buurt zo hoog is? En wordt er wat aan gedaan? Dat was nog niet verteld. En daar zijn Jos en ik heel erg mee aan de slag gegaan. Ja, heel erg mee aan de slag. Je bent er gaan wonen. Ja, we hebben een uh, appartement gehuurd, uh, daar hebben we ons in gesetteld. Ja, En om uh, de eerste contacten met uh, de buurt te maken... hebben we zo'n 40 mensen uitgenodigd uh, voor een huiswarming. Goeiedag. Ik ben een nieuwe buurtbewoner. Ik woon hier in de buurt. En ja, We houden een housewarming, dus een feestje, omdat we hier wonen. Als u wilt, dan kunt u komen. Maar daar krijgt u een uitnodiging van. Okay. Je ja? kunt ook zeggen, van, ik heb geen zin. Dat mag ook, hoor. Nee, nee. man, man. Oké. Je hebt eigenlijk ook geen behoefte om uh, meer met mij kennis te maken, zeg maar. Eh, uh... uh, nou eerlijk het niet, nee. Nee? Oké. Okay. Nou ja, jammer. Nou, top bedankt. Ja. Cool. Ja, het bleek niet helemaal de manier te zijn om te. Nee, dit is een fantastische scène in de film. Jullie zitten dan met z'n tweeën te wachten met uh, hapjes voor 40 mensen, drank voor 40 mensen. En het werd een hele treurige avond, geloof ik. Ja, nou ja, kijk, treurigheid kan je natuurlijk op verschillende manieren verwerken als er toch drank in huis is. Maar uh, <lacht> ja. Ja. Hoe, hoeveel nee, mensen waren er dan? Ja, dan moet je vanavond kijken. Maar de opkomst was niet heel erg hoog, kan ik je alvast verklappen. Er was dus, uh, ja, maar ja, ik, ik heb daar gewoond, hè, daar uh, ongeveer naast. Niemand zou dat ook doen. Ik, je hebt vaak van die partiekwoningen, waarschijnlijk jullie ook dan daar gehuurd. Ja, je gaat toch niet. Je hebt dan zes buren ook. Nee, maar heeft, ze persoonlijk, heeft aan de deur gestaan. Ik zou de het vinden. In, uh, in de brievenbussen gedaan. Ja, er is niemand uh, gekomen. Dat zeg je rente, ik, ik zou het uit... verdacht vinden als iemand dat doet. Jij denkt, ze willen wat van. Ja, dat me. doe je gewoon niet daar. Oh. Ja, nou dat is ook wat deskundigen zeggen. Want dat is niet de manier om uh, daar mensen te leren kennen. Ze zijn na die housewarming, die dus een beetje in het, uh, in het water viel... Uh, zijn weer de straat opgegaan, heel veel gesprekken gevoerd. Wat uh... Had jij zelf ook het gevoel dat gaat werken of niet werken, die housewarming? Nou, had ik wel het gevoel, want sommige mensen zeiden aan de deur... van uh, leuk, uh, ik ga even overleggen met mevrouw uh, en uh, dan komen we wel... Of uh, een mevrouw die ik sprak, die zei vaak... ik moet even aan mijn man vragen of het mag, maar uh, dan kom ik wel. Veertig dus... mensen uitgenodigd, niemand gekomen. Ja, niemand gekomen. Ja, ja, dat, uh, ja, nou ja, goed, kijk, ik, ik kan het hebben hoor, ik heb een gladde rug. Maar, uh, <laughs> en, uh, dus we zijn gewoon doorgegaan met die reportage... en uiteindelijk hebben we heel veel mensen in de, in de wijk gesproken... bijzondere mensen leren kennen. Jos uh, die heeft uh, met uh, ja, Helmi, een vrouw die zich uh, de moeder van de wijk noemt... Uh, uitgebreid contact gehad en over de wijk gesproken... Ik ben Oudejaarsavond uh, gaan vieren met, uh, met Ria. Ja, dat vroeg... mocht je. Was welkom daar. Daar was ik uh, welkom. Ja, ze vond het leuk. Want anders had ze oudjaar uh, alleen gezeten. Ja. En ik heb met haar appelbinje's en, uh, en uh, een soort Hema-champagne getrokken. Was gezellig? Het was gezellig en we hebben een goed gesprek gevoerd over, uh, over de wijk. Ja, ik heb zitten kijken, het was ook een beetje ongemakkelijk. Zaten jullie daar met z'n tweeën, terwijl ik haar nauwelijks kent op oudejaarsavond? Ja, en de tv deed het niet, want er wel was een storing. Ja, er was, er was wat beeld, maar met, met wat blokjes erbij. Ach, okay. Dus uh, uh, Nee, we hebben het gehad over de wijk, over haar leven, of ze eenzaam was. Ja, misschien niet een heel vrolijk onderwerp voor op oudejaarsavond, maar uh, ja, we hebben het erover. En ik had het idee dat wij toch wel een klik hadden. En uh, ja, dat wij elkaar wel dingen vertelden die je op zo'n avond in een persoonlijk gesprek aan elkaar kunt vertellen. En hoe zij daarover denkt weten we niet. Hoe zij daarover denkt, <laughs> ja, zij vond het ook heel erg leuk. Uh, ja. Zij is ze in heel vol en ik zag haar ook wel een beetje stralen. Het was ook okay. iemand die daarvan opvrolijkte... Dat er, dat er iemand was op die avond. Ze heeft dus... echt een goede daad verricht. Nou ja, dat laat ik aan anderen over. Om wat, je, dat te beoordelen. wat je later in de film ziet, is dat er in die wijk... al heel veel instanties actief zijn om de eenzaamheid op te lossen. Dat ja. was niet het beeld als je zo'n bericht leest. Nee, dat was ook de verrassing. Zeg maar. Toen wij uh, aan dit project begonnen zijn we eerst uh, op een uh, buurtbijeenkomst geweest. En ja, tot de uh, verbazing van Jos en mij eigenlijk... Uh, uh, waren dus tal van clubs bezig om die eenzaamheid te bestrijden. Je hebt een, uh, een, een, een, een stadsmarinier, een uh, buurtambassadeur... een gebiedsmanager, een buurthuis, een welzijnsorganisatie. We hebben een hele muur volgeplakt met allerlei instellingen en mensen die daarmee bezig zijn. en uh, Er wordt heel veel gedaan, want het is ook wel een ernstig probleem daar. Ja, ze doen wel echt hun best. Maar is dat, dat is zeker nadat die vrouw is overleden? Nee, was het daarvoor al. Maar nadat die vrouw is geweest... dat is echt een wake-up call geweest. En toen is dat wel heel erg geïntensiveerd. En mensen in de buurt zijn ook echt gaan kijken van... ja, wat, wat kunnen we doen? Hoe is het eigenlijk met mijn eigen buren? Niet iedereen, maar het is ja, wat wij het gevoel hadden... echt een wake-up call geweest. Ja, jullie zijn ook in de staat van Web uh, de Bruin zelf geweest... de Jan Porcellenstraat. Zullen we even luisteren wat de bewoners daar zeiden? Ja, dat is één bewoner uh, die bewoner. Je hoort. Er waren eens mensen aan de deur die vroegen van, uh, daarboven is er hier? Uh, er zijn wel eens een enkeling geweest van, joh, uh, weiden de mensen wel? Ik zei, ja, dat is nog steeds begon. En voor de rest wist ik het ook niet. Ik ga dus niet naar de mensen toe van, joh, uh, ben je nog aanwezig? Ja, nou ja, goed, dat is uh, de onderbuurman uh, van die mevrouw. Uh, zelf uh, gekozen kluizenaar, uh, zeg maar. Uh, en ja, Komt ook hij... niet veel buiten? Nee, komt niet veel buiten. Gaat uh, liever niet naar buiten zelfs. En uh, contact met andere mensen, meidt hij het liefst. Ik heb heel lang moeten aandringen voordat we bij hem uh, binnen mochten. En dan kwamen we ook niet verder dan de hal. Ja, de andere buren voelen zich vooral weggezet als asociale buren. Ja, zeg maar, terwijl was het helemaal uitzagen. Ja, maar het zijn eigenlijk... Die mensen kunnen ook niet heel veel aan doen, denk ik. Want het is een straat waar het verloop heel groot is. En deze mensen... Die zijn daar komen wonen nadat mevrouw De Bruin uh, de al, bevolkte, was. al was overleden. En uh, ja, die hebben haar nooit gezien, nooit gekend. Dus en... die missen er ook nee. niet? Nee. nee. Is het te hard gehoord over die buurt? Ja, ik weet niet. Het is, het is wel iets... Uh, Want ik bijvoorbeeld ben daar ook oudejaarsavond uh, wezen kijken. Niemand op straat om elkaar voor uh, uh, gelukkig nieuwjaar te wensen. het wezen. regende misschien ook. Het regende. Dat ja. was een enkeling op straat. Maar ik ben was... ook binnengebleven. Ja, goed. Maar uh, het is, ja, ik denk van een beetje meer omkijken naar elkaar. Een beetje meer interesse. Dat, uh, dat, dat zou wel kunnen. Maar ja, een heel hard oordeel van het is uh, de schuld van de staat... en het zijn asociale buur gaat mij iets te ver. Ja. Ja. En het was wel een wake-up call, zeg je. Je hebt het idee dat er wel meer in beweging is gekomen. Zeker. Dat zie je bij die mensen, dat zie je bij instellingen. En dat zie je bij de overheid. Dus ik denk ja. Vanavond hoe laat? Half tien, Nederland twee. Dankjewel, Ferdinand. We zeggen ook dankjewel tegen mevrouw Bussemaker... CDA-kamerlid Peter Oskam, Frank Bosman... Amerika-deskundige Koen Petersen en Ferdinand Kopjan. dus straks in Kunststof, dichter K. Schippers... over de Poëzieweek 2014. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. Dit is 28 januari 2014. Dit is de dag van Diederik. De koers van 50PLUS blijft ook de komende jaren stabiel achterhaald. Dat heeft fractievoorzitter Klein vandaag toegezegd in een persverklaring. Alleen met versleten ideeën en gedateerd gedachtegoed... ...vinden we aansluiting bij onze achterban al dus klein. In het Amsterdamse Bos zijn vannacht twee minuten stilte gehouden. Het is nog onduidelijk of het ging om een herdenking of om toeval. Het hoogste punt van Nederland, op de Vaalse Berg... ...ligt 60 meter zuidelijker dan tot nu toe werd aangenomen. Dat heeft Staatsbosbeheer ontdekt. De ontdekking blijft zonder gevolgen omdat het drie landenpunt 70 meter noordelijker ligt dan gedacht... en het hoogste punt van Nederland al die tijd in België lag. Tijdens de marathon van Rotterdam plaats zijn vanmiddag 40 mensen duizelig geworden. De Keniaan Omwego Tjaneba eindigde na 84 rondes als eerste. Dit was de dinsdag van Diederik. Goedenavond. Ik kan de woorden nog niet vinden. Conclusies aan verbinden, maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hormonen. Het ritme van je moedertaal is het allereerste wat je leert. Radio 1 heeft een taalprogramma. Er gaat niets boven Groningen en wat eronder zit, blijft eronder. Actueel, informatief, vrolijk, muzikaal en taalgevoelig. Wij behoren bij de Morseco. Daar horen wij bij, ja. Nooit geweten. Wat je moet doen is nadenken over taal. Iedere zaterdagochtend tussen 11 en 1. Met Frits Pits. Taalstaat. Over Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wij blijven. Taalstaat.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 Dit is Radio 1.